Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politieacademie past een fitheidstest voor beginnende agenten aan. Aspirantagenten en politievakbonden MPB en ACP hadden over de test geklaagd. Voortaan wordt bij de roeitest niet alleen rekening gehouden met leeftijd en geslacht, maar ook met gewicht. En bij de hardlooptoets mogen studenten van de politieacademie kiezen of ze het buiten willen doen of op een loopband. Israël en de Palestijnen hebben een staakt het vuur afgesproken rond de Gazastrook. Volgens de Palestijnen ging het vanochtend vroeg in. Afgelopen weekeinde was het in de regio de gewelddadigste periode in vijf jaar. Bij beschietingen over en weer vielen in Israël vier doden en aan Palestijnse kant 27. Vannacht bleef het relatief rustig. De Verenigde Staten sturen oorlogsschepen naar het Midden-Oosten. Nationaal veiligheidsadviseur Bolton noemt het een antwoord op een aantal verontrustende en escalerende aanwijzingen en waarschuwingen. Hij zegt niet wat de precieze aanleiding is voor het besluit, maar de VS is volgens Bolton niet uit op een oorlog. De Amerikaans-Iraanse verhoudingen zijn al geruime tijd slecht. In het onderzoek naar de seriemoordenaar in Cyprus heeft de politie weer een koffer met een lichaam gevonden. De koffer lag op de bodem van het meer waarvan de opgepakte legerofficier heeft gezegd dat hij er meerdere slachtoffers heeft gedumpt. Het zou dit keer gaan om een kind. De vondst van gisteren brengt het aantal gevonden slachtoffers op vijf. De marathon van Belfast, die gisteren werd gelopen, was bijna een halve kilometer te lang. Deelnemers klaagden dat ze volgens hun eigen gps-gegevens veel meer moesten lopen... dan de voorgeschreven 45 kilometer en 195 meter. De organisatie gaf dat later toe en zei dat de gidsauto een paar keer niet het juiste parcours had gereden. Ondanks de langere route liep de winnaar bij de vrouwen in Belfast wel een baanrecord.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 Een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Wij gaan weer beginnen met het programma Goedemorgen Zandvoort op uh, zaterdag 4 mei, de dag van dodenherdenking. Waarvoor het programma uh, te zien is in de Zandvoortse krant. En uh, de meeste mensen wel dat weten dat het uh, om 7 uur begint in de protestantse kerk. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? We gaan het hebben over Project Chosen Family, daar komt Anja Westerweel voor. We gaan ook nog zien hoe het uh, is met niemand verwant in Zandvoort, Marleen Soiree. Uh, we gaan het ook hebben over de vismaaltijd, Erwin Hilbers komt. Twee uur, redelijk in het uh, oog van de politiek. Kees Metters is niet geheel tevreden over de gang van zaken bij de afgelopen vergadering... Gilles Kok die heeft als secretaris wat over de open dag van de KNRM op 11 mei, dat is volgende week. Meneer Bouwberg, Bruno Bauberg-Wilson die komt ons vertellen over het uh, antwoord van zijn vragen. En wij hebben natuurlijk nog wat met hem te bepraten over uh, de duinvisie, de dorpsvisie. En ook misschien over het financiële stuk wat volgende week besproken gaat worden. Inmiddels is Leon aangeschoven. Die heeft de schuif in de studio overgezet. Ja, dat was even heen en weer racen. En die race is allemaal weer goed en weer. gegaan. En de, mijn medepresentator zit er dus, Leon van Nes. De koffie doet de GD Rutte en Rick van Schie. De redactie Get van Kuik en de eindredactie als gebruikelijk Geer Rutte. DJ Hebbeling staat bij mij als de techniek en regie. Welkom. Um, wij wachten nog even op Anja. Die is waarschijnlijk de auto aan het verplaatsen. Ja, en het is hier best vol hoor, met alle auto's <laughs> Jezus ja, het, het, het, ja, ja. Ondanks dat het 6 graden is Is het, uh, het seizoen begonnen ja. en, um, uh, Anders ga ik gewoon nu al met de agenda wat doen En als de volgende gast binnenkomt Is dat ook prima Het is allemaal heel gezellig bij ons Leon, hoe was het ja. in de studio? Ja, het was ontzettend rustig. Ja, het was even even zoeken. Er was, uh, was niemand. Nee, nou, het begon met een heleboel ruis, maar uiteindelijk uh, het goede knopje om en toen alles werkte. Ja, nou, dus uh, nee, helemaal prima. Onze eigenlijk de volgende gast komt al binnen en we gaan haar gewoon uitnodigen om. Oh, het wordt hartstikke druk. Doe ja. rustig aan. En ja we maken we er gaan gewoon even een... ja dat ja. is Anja ja die moet dan gelijk gaan zitten ja, oké okay. met jas en tas een koffie een koffie een koffie of Anja welkom <laughs> we gaan met Anja praten over het project the chosen family en uh, support chosen family is een nieuw project van Roze 50 en dat is uh, in, in meer plaatsen wordt dat uh, uitgevoerd en Anja die uh, weet daar van alles van uh, chosen family uh... zit je lekker Anja ja, ja, ja. Het was even holen, hè? Ja, ja. ja. Uh, het, het, de, de kop. Chosen Family uh, zegt mij dat je je eigen familie kiest. Ja, oh, ja. dat uh, klopt, ja. Um, inderdaad. Dankjewel. Is het uh, is geluk. Het, is het niet zo dat... En we gaan het natuurlijk hebben over Roze 50 Plus. Hè, dat is een, een, een instelling die uh, LHBTI gericht is. Klopt, ja, alle, ja. Ik ga niet alle letters meer uh, nee, doen. Nee, Laten nee, ja. we zeggen lesbisch en gay en, en Precies, alles wat erbij hoort. het Regenboog. Dat zijn van die letters ja, waar je continu op struikelt, ja, toch? Ja, ja, ja, ja. In het, uh, in het regenboog. Uh, geheel dan moeten we dat zien. Ja. Maar hebben die geen eigen familie dan? Nou, de meeste mensen hebben natuurlijk wel familie. Uh, we hebben het hier over ouderen. Um, roze, 50 plus. Uh, roze, 50 plus. En meestal meer dan 50 plus. Dus ik kan bijna zeggen dat het over 70 plus gaat. Ja, ik wou eh, net want, zeggen, want uh, 50 plus en ouder. Nou, nou. De oude 50 is de, is de nieuwe 70, zeg maar. Um, maar uh, wat je merkt is dat mensen, uh, toen ze uit de kast kwamen... heel vaak uh, afgestoten werden door familie. Um, dat... Uh, de mensen heel vaak geen kinderen hebben vanwege een geaardheid uh, dat wordt natuurlijk beter maar dat is bij deze generatie zeker nog niet zo um, uh, of dat de kinderen niets meer met te maken willen hebben om de, mm -hmm. omdat ze deze geaardheid hebben uh, en daardoor komen die mensen sneller dan de gemiddelde ouderen in een uh, isolement terecht als ze eenmaal ja, niet meer zo makkelijk uh, naar buiten, naar een café naar, naar, naar anderen uh, dezelfde geaard, geaardheid uh, uh, kunnen ontmoeten. Dus die waarom, zijn dan... waarom is dat dan op, op latere leeftijd? Uh, nou, on, Wat ik zeg, de, de mobiliteit van de mensen wordt dan minder... Ja. waardoor ze minder makkelijk een café instappen... die uh, een regenboogvlag buiten heeft hangen... of naar een, uh, een, een, een, een soos gaan of naar het COC gaan of uh, naar feesten gaan. Je ziet uh, tegenwoordig bijvoorbeeld dat veel feesten georganiseerd worden maar veel voor jongeren, uh, waar de, de muziek zo hard staat dat, uh, nou, ik ze ook uh, niet meer. Ja. Ja, ja, ja, dus ja. dus die, die mensen maken geen contact meer met, met uh, uh, ja, de, dezelfde geaardheid, zeg maar, en kunnen wel contact maken met, uh, met buren en dergelijke, maar mensen zijn niet zo gewend om uit de kast te komen, dus als ze bijvoorbeeld in een verzorgingshuis terechtkomen, of afhankelijk zijn van zorg, dan ze vaak niet te vertellen wat de geaardheid is. Is het dan zo dat ze terug de kast ingaan? Eigenlijk Hier, je wel. gebruikt ja. zelf het woord, dus ja. ga ik maar even ja. gebruiken. Nee, dat klopt. Ja, dat, en dat is absoluut waar wij 50PLUS voor staan. Om te voorkomen dat mensen opnieuw de kast ingaan. Dus uh, vanuit de 50PLUS um, doen we heel veel uh, voor verzorgingshuizen... om ken, uh, kenbaar en? te maken dat die mensen bestaan. Ook al denken ze van niet. Uh, en daardoor roze salons organiseren in verzorgingshuizen. En, uh, uh, zodat mensen kunnen aanschuiven en daarmee ook tonen dat ze ofwel sympathie hebben voor de doelgroep... of zelf bij de doelgroep horen. Maar dan is het dus en, een, een, een, een chosen, hè? Ja. Uh, uh, ik, uh, ik hoor je een aantal, uh, aantal uh, dingen zeggen zelfs uh, in, in, in, in te huizen salons organiseren. Ja, als, als dat, dat punt als bereikt is... Nee, als, als dat punt bereikt is... Dat is eigenlijk wat ik daar uitgelegd heb, is wat wij als 50PLUS doen. Um, maar de chosen family is eigenlijk voor de doelgroep die nog wel enigszins mobiel is... Uh, en die wel naar bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, leuke dingen... de regenboogbol die wij organiseren... in Zandvoort mm -hmm. kunnen komen. Het idee... van die Chosen Family is dat daaruit... mensen die elkaar liggen... contact met elkaar gaan maken... een klein groepje maken van bijvoorbeeld... vijf tot misschien... maximaal tien, want anders wordt het wel heel groot... dan wordt het meer een ontmoetingsgroep. Um, en... en uh, die mensen kunnen dan met elkaar afspreken... leuke dingen gaan doen. en uh, Je gaat niet alleen naar de bioscoop... Of of uh, uh, alleen in een restaurantje zitten. En uh, uh, dat kun je dus met die gekozen familie wel doen. Waardoor je een hechte band met elkaar krijgt. Je kan een wandeling gaan maken. Het maakt niet zoveel uit wat je doet. Het leuke is dat je wel afspreekt. Het is niet helemaal vrijblijven. Het is wel het idee dat je als groepje bij elkaar een afspraak maakt. Dat je elkaar één keer in de zoveel tijd. En dat is aan de mens zelf natuurlijk van hoe vaak dan. Mm -hmm. um, met elkaar afspreekt. En um, dan heb je een netwerk werk van 5 à 10 mensen. Uh, en stel dat je dus op een gegeven moment in de situatie terechtkomt dat je iemand nodig hebt, dan ben je er voor elkaar. De, uh, als chosen family, zoals dat je als familie voor elkaar ja. bent of goede vrienden. En dat is eigenlijk het idee. En natuurlijk zijn er mensen die er helemaal geen behoefte aan hebben, omdat ze al een netwerk hebben. Maar ik weet zeker dat er ook mensen zijn die daar wel behoefte aan hebben. En een voorbeeld is in Groningen heeft men zo'n uh, zo projectgroep opgestart um, ze zijn naar een huiskamer gegaan uh, gewoon op uitnodiging van een van, van de groepse kartrekkers, uh, ja, uh, zou ik ja. willen zeggen um, uh, daar hebben ze koffie en, en een roze koek gegeten en toen hebben zijn ze met koek. Ik, ja, ja, ja. Ja. Ja. En, en hebben ze, uh, hebben ze uh, twee uur met elkaar gepraat en ze hebben ontzettend veel gedeeld. Ondanks dat ze elkaar nog maar net kenden um, hebben ze al hele persoonlijke dingen aan elkaar verteld. Mm -hmm. En dat is ook het bijzondere dat daar onmiddellijk een soort vertrouwen met elkaar ontstaat. Mm -hmm. En ze hebben meteen telefoonnummers uitgewisseld, WhatsApp groepjes gemaakt. En op die manier hebben ze vanaf dat moment afgesproken om elke drie, vier weken iets met elkaar te gaan doen. Dus dat, dat loopt heel goed. Het is een hele, een, een hele uh, uh, verhaal. Hè? Uh, we gaan een alle family kweken, maar hoe gaat het in de praktijk? Want uh, ik zit hier in Zandvoort ja. en uh, er is hier in Zandvoort een roze uh, borrel, hè? Ja, ja. regen op erop, zee aan zee en noem ja. maar op. Uh, de ene keer zitten er vier, de andere keer zitten er twintig, ja. maar dat is dus niet de family. Hoe nee. ga je met die families aan de slag in Zandvoort? Nou, het, het, de, de roze Moet dat borrel. Moet het daaruit komen? Ja, de, de, het mooie zou zijn als het daaruit komt. Uh, de, de roze borrel is eigenlijk een samenkomen van verschillende mensen. Dat is vrijblijvend. De ene keer kom je wel, de andere keer kom je niet. Dat is heel vrijblijvend. Uh, uit die roze borrel uh, zou het leuk zijn als mensen uh, die elkaar uh, wel zien. en die af en toe een gesprekje misschien met elkaar. dat ze zeggen, zo zullen we iets leuks af en toe met elkaar gaan doen buiten de roze bol om. En dat, dat is eigenlijk, daar kan het mee beginnen. Maar het kan ook zijn dat mensen die roze bol, dat ontmoeting met z'n allen, dat niet zoveel aanvinden. En die mensen hebben misschien ook behoefte aan een roze familie. Misschien juist die mensen hebben behoefte om in een klein groepje, wat, wat, wat meer vertrouwelijk groepje, iets te gaan doen met elkaar. En die mensen, die willen we dus uitnodigen eigenlijk om contact op te nemen. Mijn e-mailadres staat op, op een blaadje wat ik mee genomen heb um, en uh, uh, in ieder geval contact op te nemen um, en en uh, dan kunnen we proberen zo'n groep op te zetten als er voldoende animo is en nogmaals er moet een behoefte zijn ja. maar dat weten we niet en nee. Nee. Uh, en dat nee. de, de de de het idee is om die behoefte inderdaad uh, te checken en uh, en dan kan er misschien iets moois ontstaan. Ja, de, een mooie familie. In, uh, in, in de grote haast ben je vergeten je, je papiertje te pakken. Ik zou zeggen, pak het even. Want ja. Natuurlijk, ja. natuurlijk willen wij het adres horen. En het, anders kan ja. niemand zich opgeven in jouw familie. Even kijken hoor, dat moet in mijn tas zitten. Is er overigens. Ja hoor, is er overigens in de regio al een uh, Chosen Family? Uh, in deze regio nog niet. Volgens mij is Maar wat ik uh, voorbeeld van, uh, van Groningen is. Uh, en, oh, en, uh, uh, dat ja. is ver weg. Ja, dat is ver maar dat is wel een voorbeeld van hoe. Uh, hier onderaan staat, uh, staat mijn. En staat ook helemaal uitgelegd wat die uh, Support Chosen family is. In ieder geval, ja, neem rustig je koffie, want je <laughs> komt binnen. Je hebt niet eens de tijd gehad om bakkie ja. te doen. Um, als je een Support Your Chosen Family groep wil starten, kun je contact opnemen met Anja Westerweel. Die is uh, roze 50 plus, ambassadeur van, uh, van Noord-Holland. Mm. En je kan er een mailtje sturen naar a.westerweel, apenstaatje gmail.com. awesterweel, apenstaatje gmail.com. En dan komt dat allemaal... In orde. Dat hoop ik. Als er voldoende animo is, dan... Uh, is nou ja, dat, het, het, het is het iets waar waar men er verder mee wil, Ja. ja als, als die Groningen een succes is en dat je het dan nog niet in de regen hebt, dat moet dan vanzelf wel komen. Ja, en, en ik, ik wil gezegd... erbij zeggen dat het uh, in principe voor LHBTI is, uh, maar stel dat één persoon niet bij die groep hoort, maar wel graag in zo'n chosen family zou willen zijn, mm -hmm. dan uh, is dat niet uitgesloten, maar u moet wel affiniteit hebben met de groep natuurlijk dat ja. is zo Ja. Nou, wij weten weer voorlopig genoeg. Ja? En uh, ik wens je heel veel sterkte met het uh, Roze Plus ambassadeurschap. Ja, dankjewel. Want daar ben je ook een tijdje mee bezig. Ja, zeker. En wij spreken elkaar zeer zeker nog. En mocht dat uh, uh, hier in de regio zo'n groep plaats uh, opgericht worden, dan zouden we graag eens over de voortgang willen praten. Ja, Mag dat? Leuk. Ja, zeker. Dank, absoluut. Ja. Oké, okay, Anja, bedankt okay. voor je komst. Dankjewel. Dankjewel.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 Zo, oh, je zit op het puntje van je stoel, zie ik. En wij hebben uh, geluisterd naar de Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. En wij gaan inderdaad praten met Marie Leen. En dan gaan we het hebben over Niemand Verzand, verzand. in Zandvoort. Zandvoort. Goedemorgen. Dat is een, uh, een leuke club, zag ik. Een aantal mensen die uh, met elkaar uh, kijken hoe ze... Om kunnen gaan met mensen die toch een beetje aan de probleemkant komen te zitten. Zo kunnen we dat misschien heel, heel eenvoudig uitleggen. Ja. Um, hoe is dat ontstaan? Is dat uit de training ontstaan? Of is dat uit de behoefte ontstaan die er in het dorp is dat ook deze mensen naar gekeken wordt? Dat er uh, meer uh, ruimte is of meer gelegenheid is om uh, te kijken naar mensen die uh, nou ja op welke manier dan ook in de problemen zitten. Ja, het, het project Niemand Verzand in Zandvoort is natuurlijk een echt een project van, uh, nou, van Zandvoort. Ja. En. Uh, uh, uh, de Mental Health First Aid eerst hulp bij psychische klachten ik denk dat je dat bedoelde hè? die cursus die uh, is, uh, um, wordt aangeboden in het kader van Niemand Verzand in uh, Zandvoort Niemand Verzand in Zandvoort heeft ons gevraagd om uh, die cursus uh, uh, hier te verzorgen ja. um, en dat is inderdaad het thema um, uh, om te voorkomen uh, dat uh, mensen met psychische klachten uh, dat, dat de psychische klachten erger worden maar met name ook uh, de vooroordelen weg worden gehaald. Nou, er zijn een aantal uh, redenen voor waarom zij ons daarvoor gevraagd hebben. En als presens uh, onderdeel van GGZ in Geest. Nou, bedankt. Hoe moet ik me die cursus gaan voorstellen? Wat voor mensen zouden er moeten komen? Ja, de gedachte van... Misschien zal ik eerst in korte iets vertellen over, de, over, de, over wat de cursus inhoudt. Ja. Um, die uh, eerste hulp bij psychische klachten, uh, die is uh, ontstaan. Dat is een, een uh, uh, erkende cursus, wetenschappelijk onderbouwde cursus. Die ontstaan is in uh, Australië... Uh, Betty Kitchener, dat is de vrouw die het ontwikkeld heeft. Dat was een ervaringskundige, dus iemand zelf met psychische klachten. Die dit opzette met name om ervoor te zorgen dat het doel dat er niet zoveel stigma zou zijn. Dat, we hebben allemaal te maken met mensen met psychische klachten in onze omgeving. Dat komt dichtbij. We weten dat 43,5% van de volwassenen in Nederland een keer in zijn of haar leven te maken heeft met psychische klachten. Dus het is eigenlijk ook echt iets wat we allemaal uh, meemaken en dus ook om ons heen uh, meemaken. Het komt gewoon veel voor, iedereen heeft er wel eens een keer mee te maken. En het doel is van hoe kun je nu uh, zonder met uh, de vooroordelen uh, dit weg te halen om contact te maken met mensen met psychische klachten. En dat kunnen mensen zijn die uh, deze cursus volgen. Juist gewoon burgers. Mensen die daar als vrijwilliger mee te maken hebben. Maar ook hè, jou of mijn buurman of buurvrouw. Um, dus het gaat over het aanbod is eigenlijk voor iedereen. Voor alle inwoners. Is het dan ook mogelijk om na zo'n cursus ook heel goed te herkennen? Als je iemand, jouw buurman of jouw buurvrouw of jouw neef of je nicht waarvan je denkt van, hoe moet je dat nou herkennen? Wat zijn nou essentiële punten waarop je denkt van, hé, hey, daar gaat iets fout. Nou, een... Daar moeten we helpen, Precies. daar moeten we in. Dat kan op allerlei gebied zijn. Dat kan te maken hebben met, uh, nou, waanzinnige stress. Dat kan te maken hebben met burn-out. Dat kan te maken hebben met overmatig drankgebruik. Nou, noem al deze facetten maar op. Maar hoe herken je dat? Want Klopt. een heleboel mensen zijn buitengewoon geraffineerd... In het verbergen van hun problemen. Ja, ja daar heb je een uh, sterk punt. Want dat is inderdaad, uh, naast even die cursus he, is heel erg gericht ook op uh, kennis opdoen. Um, het gaat over een instructie. He. Het is eigenlijk ook wel een instructiecursus. wordt ook wel vergeleken met een EHBO-cursus. Ja? Dus uh, dat maakt het ook heel praktisch. He, het zijn vier bijeenkomsten van drie uur waarin je aan de hand van een actieplan, uh, net zoals bij de EHBO, ja. leert om.. Uh, nou, niet alleen om kennis op te doen, maar met name wat je zegt, het herkennen van psychische problematiek. En hoe je in verschillende situaties daarmee om kunt gaan. Of hoe je met name moet handelen. Um, uh, bijvoorbeeld uh, de signalen herkennen. Ja. Um, maar wat je zegt terecht. Soms is het natuurlijk niet helemaal niet zo heel duidelijk. Maar merk je misschien wel gedrag van. Hey iemand trekt zich langzaam terug. Dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld een thema in Niemand Verzand. In Zandvoort. Dat je de isolatie wil doorbreken. Want heel vaak is het zo dat uh, we het niet herkennen. Waardoor iemand eigenlijk steeds verder weg raakt. Uh, van zijn of haar omgeving. Nou, jij noemde het geraffineerd. Ja, dat zou, zou je het kunnen ja, beschrijven. Maar... Wij benoemen dat iets anders. Maar je hebt wel, ik begrijp wat je bedoelt. Hè. Het is soms zo moeilijk. En mensen schamen moeilijk. zich. Hoe noemen jullie ja. hoe, hoe noem dat dan? Nou, ik zou dat zeker niet geraffineerd noemen. Maar vaak zit daar schaamte achter. Hè, um, bij psychische klachten. Nou, neem het voorbeeld van iemand die een hartaanval heeft op straat. Nou, dan loop je daar niet met een grote boog omheen. Dat gaan we niet doen. Nee. Maar iemand die in de war is, dat vinden we dus is best ingewikkeld. Ja. Dat, dat doen ja. we dan wel. Hè? Dan lopen we de... Nou, Dat is een voorbeeld van, uh, dat is dan heel duidelijk. Dan loop je er met een grote boog mee. Daar richten we ons natuurlijk ook op. Van hoe kun je dan wel iemand benaderen? Maar het geraffineerde kan soms zijn, zoals jullie het noemen, hè? Um, dat je misschien merkt, oh, dat hij het noemt, ik word gewezen. Ja, ja, ja. Um, dat iemand wat stiller wordt. Of dat iemand geen contact meer opneemt. En dat je denkt, nou, maar wat is er wat, met die persoon? Wat is er een, loos? Ja, ja, wat is er loos? En dan hebben we soms om de neiging misschien te denken nou de uh, die is ook niet aardig nou wat we in die cursussen leren, van hoe kan je iemand toch benaderen, want het gaat over contact bewaren. Dat is ja. eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat we met elkaar, voor elkaar zorgen, maar ja. dat je ook leert, uh, je wordt geen hulpverlener, hè? Je wordt uh, de diagnose laten we over uh, aan de medici. Het ah, is alleen maar He? het moment dat je ja. je constateert iets, je denkt van hé, hey, daar moet iets aan gebeuren, en dan moet er natuurlijk toch wel een expert bij gaan komen. Dat zou om, kunnen. Dat, ja, zou dat zou kunnen, zou kunnen. Kan, je, kan je, als je deze cursus gedaan hebt, uh, en ik kom zo nog even op deze hele reis, terug. Ja. Uh, beslissen om iemand erbij te halen? Zeker. Dat is uh, heel belangrijk. Een heel belangrijk thema in, uh, in die uh, cursus is ook om te leren wat je niet kunt. Hè, dus op het moment wat je niet kunt wil niet zeggen dat je niks doet, maar dat je juist iemand anders inschakelt. He, dat je bijvoorbeeld uh, uh, leert van, hoe kan ik uh, uh, zien dat iemand in de war is, maar ik kan wel vragen van, welke persoon in zijn of haar omgeving kan kom, beter contact leggen dan ik, of in een crisissituatie, wie moet <coughs> ik bellen, he, wat moet ik doen, 112 bellen, handelen, dus er wordt ook heel kordaat, uh, worden daar uh, uh, adviezen gegeven. En dan is echt die vergelijking met de gewone EHBO te, absoluut aanwezig. Alleen, ja het gaat dan niet om een geweldige wond of wat dan ook. Maar het gaat even dat het kopje of wat dan ook even op hol is. Nee, en weet je wat je zegt, er is natuurlijk zo'n verschil. Hè? Iemand kan een beetje somber zijn. En iemand kan zeg maar helemaal in de war over straat lopen. Maar we hebben over dat, over dat hele spectrum hebben we het. Want iemand die een beetje in de war is of somber is... Die kan wel langzaamaan steeds somberder worden. Ja. Dus dat is ook wat we willen voorkomen. Hè? Dat mensen zich steeds meer isoleren. Nou En bij mensen die in een crisis zitten. Want we leren ook juist te handelen in crisissituaties. Mm -hmm. ja, dan wordt het heel duidelijk. Oké, okay, welk actiestap moet je dan hanteren? En dat is uh, maar, hulp inroepen. We hebben toch allemaal als eens een sombere bui? Precies, dus dat als, klopt. Als uh, Leon dan bij mij komt van... Uh, Goh, wat ben jij somber? Gaat weg alsjeblieft. Ja. Ja. Nou, dat is precies wat je... Wat dat je ook leert, niet zozeer dat je meteen hoeft te zeggen is iemand somber, maar je kunt wel zeggen van goh, hoe gaat het met je, hè? Ik zie dat jij hier somber zit, dat hoef je niet te zeggen, maar het is je opgevallen. <gif> nou ja, we leren soms denken we, ik zeg maar niks. Dat Ondertu dat niet te ver doordragen. Nee, ja. maar dat leer je ook echt. Okay. Ja. Want het gaat over contact maken zoals ja. wij nu aan tafel zitten. Hè? Ja, want Je, is wat ons je moet maken. ook oppassen dat je niet opdringerig gaat worden natuurlijk precies. naar iemand. Want misschien is het wel een keuze van iemand om eens even lekker ja. geen dat is wat ik bedoel. gedoe om me heen te hebben. Nou precies. Hebben. He, gewoon eens even lekker nee. een paar weken. Geen, geen... visite, geen geduld. Heerlijk. Gewoon even mezelf zijn. Vooral doen, zou ja. ik zeggen. Hè? En dat is het verschil. Maar als het, dus... als het een half jaar duurt, dan nou moet ja, je er eens of... over nadenken van, is er wat aan de hand? Nou, als Tenminste als je dat in je omgeving ziet. Nou ja, Of niet, hè? of dat je gewoon zegt van, hé, hey, hey, ik heb je buurman, ik heb je al een tijdje niet gezien, gaat het goed met je? En als je zegt, oh, ik vind het heerlijk om lekker alleen te zijn, is dat ook een antwoord. Maar ja. het antwoord had ook anders kunnen zijn. Ja. He, dus het luisteren is een hele belangrijke en dat uh, oefenen we. Je tikt een, een, een, een onderwerp aan, eentje. En dan heb ik het heel even in het boek gekeken, Mental Health First Aid uh, boek. Ja. In neem aan dat het cursusboek uh, is of gaat worden. Dat is het, ja. Dat is het. Dat klopt. Daar schrik ik toch wel een beetje van. Eerste hulp bij suïcidale gedachten ja. en gedrag, ja. zelfbeschadiging, paniekaanvallen, traumatische gebeurtenissen, ja. ernstige psychose, ernstige gevolgen van overmatig alcoholgebruik, ernstige gevolgen van drugsgebruik en agressief gedrag. Ja. Nou, die laatste zou ik wel aan kunnen, ja. Maar daarboven daar moet ik toch ernstig over nadenken uh, wat ik daarmee moet. Wat ik daarmee moet als ja. ik de kussens zou doen. Ja. Nou, wat je want, leert als iemand somber is, hè, dat hebben jullie net besproken. Ja. Ja, Oké, okay, dat, dat, uh -huh. dat is makkelijker aan te spreken uh -huh. als iemand die een ernstige psychose heeft. Ja, maar precies wat je zegt, dat is makkelijker om aan te spreken. En daar, dat leren we dus juist. Hoe je daar, hoe je toch contact kan maken. Um, jij noemde net een paar punten, want dat zijn echt de ja, thema's. De, ja, prima. De, de, want we willen juist in dat Stigma, hè? Of uh, destigmatiseren. Maar we, ga, we tippen wel deze onderwerpen aan. Want dat is wat er uiteindelijk kan gebeuren met mensen. En soms kom je iemand wel degelijk tegen. Wat ik net zei. Het hart, de hartanval op straat. Iemand die flink in de war is. Loop je daar nou met een grote boog omheen? Of hoe leer je op gepaste manier contact maken. Waarbij je ook heel goed leert. Wat is mijn grens? Wat kan ik wel en wat kan ik niet? Waar schrik ik van? En hoe handel ik dan? Maar dat zal ik toch eerst moeten analyseren. Hè? Iemand die in, in de war loopt te doen. Dat kan ik nog wel uh, analyseren. Maar als ik zeg van nou, traumatische gebeurtenissen voor ernstige psychose... Ja. Die, die verschil die zie ik niet zo gauw. Nee, dat ga je dus leren. Okay. Ja. Want dat is dan precies wat je En dat is heel begrijpelijk. Dus je leert wat is een trauma. Um, en hoe handel ik daar aan naar. En soms heb, denk je achteraf, goh, dat was er aan de hand. Nou, had ik die en die stappen kunnen nemen of ik had die en die hulp kunnen inschakelen. Want nogmaals, je bent eigenlijk de persoon eh, die uh, constateert en niet het laat lopen, maar of zelf ondersteuning aanbiedt tot er passende hulp is. Maar leer je dan ook om, laten we gewoon even nemen, overmatig gebruik van alcohol of drugsgebruik. Um als dat echt in een, in een lastige fase is, mm -hmm. um, dan zit er omheen het allergrootste smoezeboek wat je kan bedenken. Dat is ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld om daar dat doorheen klopt. te komen. Klopt. leer je dat. Kan je na zo'n cursus door de smoesen heen kijken, om het zo maar te zeggen. Want als je met iemand praat die echt flink aan de drank is, mm -hmm. nou, dan weet hij altijd wel in een escape te vinden dat het eigenlijk allemaal niet zo erg is. En dat het allemaal wel meevalt. Ja. Jij herkent uh, dit soort uh, taferelen, hoor ik. Uh, ja, dus dan ja. zeg ik van leer je in een cursus om daar doorheen te kijken. Je leert er niet per definitie om er doorheen te kijken. Maar je leert het wel hè, om het uh, uh, te herkennen wat je, wat je zegt. Want soms is er iets anders aan de hand. Hè, dan blijkt, dan hebben we het niet meer over alcohol... maar dan blijkt iemand bijvoorbeeld ontslagen te zijn. Uh, heel erg te vereenzamen. Nou, dat is vaak, gaat vaak hand in hand. En hoe kun je dan toch met jouw Grenzen, want daar noem je een belangrijk punt, hè? als je het over verslaving hebt, is dat natuurlijk een heel erg belangrijk thema. Waar zijn jouw eigen grenzen? Dat is trouwens met alle onderwerpen zo. Waar is je eigen grens? Waar... Ja. Wat kun je wel en wat kun je niet? En hoe kun je nogmaals... wel hulp inschakelen... zodat je weet... of dat je uh, zorg hebt gedragen... dat iemand niet helemaal wegdrijft. Ja. Maar soms is dat natuurlijk... het is niet dat altijd is, mogelijk. Ik hè? kan het, is het zeggen, het is, het is soms heel lastig. Ja, maar dat is het zeker. En, en inderdaad wat je zegt... Uh, soms is de drank eigenlijk alleen maar het schild... want er, ja. zit, er zit een heleboel achter. Dat en dat is heel lastig om daar ja. vaak doorheen te komen. Ja. Voor bij wie dat dan ook is. En dat is ook vaak met drugsgebruik. Eh, drugsgebruik begint met een lolletje. Dan gaat het helemaal verkeerd. Op school eh, gebeuren allerlei dingen. En, en dan denken wij zelf van, hoe, hoe, gaan we, hoe gaan we dat doorbreken? Nou, je zegt hier het heel belangrijks eigenlijk weer, als ik we dan terug gaan naar het begin. Hoe eerder, hoe beter. Hè? Ja. Eh, we contact blijven houden met elkaar. Hoe, en hoe eerder, hoe beter. Of hoe eerder het herstel kan intreden. Dus eigenlijk wat je net beschrijft. Hè, de punten die jullie net opnoemden. Dat, dan zit je zeg maar een beetje aan het einde. Dat is een crisissituatie, zou je kunnen zeggen. Dat leer je. Maar in wat we ook willen, juist met de cursus... hoe die is opgebouwd, dat... hoe eerder we contact blijven houden met iemand... waar het niet zo goed mee gaat... Hoe Eerder en hoe beter we kunnen voorkomen dat het uitloopt tot iets heel ernstigs. Dus wat jij net mooi zei over die dranken, hè? en daaronder ligt misschien eenzaamheid. Ja. Iemand, is net, nou, noem maar, iemand is net gescheiden of er is iets ernstigs gebeurd. En je denkt, ach, die houden we maar even stil. Maar zomaar kan iemand helemaal wegrijven. Ja. En hoe kunnen we nou met elkaar, dat niemand verzandt, ja. uh, ervoor zorgen dat, uh, dat we uh, niet ons verantwoordelijk voelen, maar dat we ook minder angstig worden om contact te maken in situaties die we nu best geen... Ja. vinden. En wat echt begrijpelijk is. Ja. Dus daar zit geen oordeel in, hè? Van, nee, nee. Je had dit of je had dat. Nee. Hoe nee. doen we dat? Want het is best ingewikkeld. Ja. Want ook uh, in in idee... In... Suïcidaliteit? ja, dat was het woord. Ik struikelde er even over. dat is natuurlijk Ja, zelfmoord mag ook. Dat is natuurlijk helemaal waanzinnig moeilijk. Want soms zie je het helemaal niet aankomen. Je merkt er helemaal niets van. En het komt als een donderslag bij je de hemel. En dat is soms heel erg moeilijk. En natuurlijk, er zijn wel, ik dacht dat het 113 was, waar het gebeld kan worden. Heel belangrijk. Daar zitten echt, echt waanzinnig goede professionals die op een waanzinnig... Zinnige manier echt met mensen kunnen praten. En desondanks blijft dat zo moeilijk om daar langs te komen. Wat uh, belangrijk is wat je daarbij noemt, 113 is een hele belangrijke, waar we ook mee samenwerken. Mm -hmm. He, dus de um, uh, eerste hulp bij psychische klachten en de gatekeepers training, dat is een training van 1 en wij werken ook samen. Dus wat ja. we vooral met elkaar doen is um, bijdragen aan um, nou, bijvoorbeeld uh, ervoor te, te voorkomen dat meer mensen of mensen uh, suicide uh, plegen. Um, herkennen nou je noemt het al, daar besteden we aandacht ja. aan en dat is natuurlijk niet zo even 1, 2, 3 allemaal uh, te vertellen en uit te leggen maar uh, dat het ingewikkeld is absoluut, ja. vandaar ook nou, dat dit begonnen is en dit, uh, dit programma dat is inmiddels al in 23 landen uitgezet ja. dat maakt het ook heel mooi dat we steeds blijven ontwikkelen en uh, elke, uh, elke, elke land en elke cultuur weer zijn eigen aanpassingen heeft en problemen ja. Dus um, ja, zo proberen we eigenlijk vanuit verschillende uh, gezichtspunten ook uh, deze cursus te blijven voeden. Om uh, de koe bij de horens te vatten, wanneer is de cursus? De cursus uh, um, uh, starten uh, 13 mei. Uh in Zandvoort, maar hij is inmiddels al vol. En dat betekent dat we al... Dat is al eigenlijk triest. Druk, yeah. ja, nou, nee. nee het, is, het is triest dat het uh, zo snel vol is, want dan blijkt dus dat er meer aan de hand is als wij denken. Nee, want het gaat juist over mensen die zelf geen psychische klachten hebben, maar dat je leert om om te gaan met elkaar. Dus in die zin... Dus de signalering is groot. Zin, ja, dat we eigenlijk allemaal zeggen, net als een EHBO-cursus, EHBO-cursus, daar gaan we toch ook gewoon heen. En dat, we leren op school al van alles over de medische, over ons lichaam he, ja. Biologisch. Ja. maar we leren niks over de psychie nou, is hij, is het... hij is vol 13 mei. 13 mei maar we zijn hard bezig om uh, uh, samen met uh, Niemand Verzand in Zandvoort uh, en de gemeente, want de gemeente subsidieert dit ja. om uh, in ieder geval uh, in 2020 twee cursussen te kunnen aanbieden in het jaar dus dat staat op de rol en uh, dat gaat dan ook weer uh, via het uh, project Niemand Verzand in Zandvoort hoe is het verder met het project? Van niemand verzand in het land? Ja, ja dat, daar weet ik niet persoonlijk van. Niet maar je bent speciaal voor die. Ik ben echt van de. speciaal van die. Ja. <coughs> ja, dat is Esther Madeira, uh, ja. de projectleider, die daar veel over weet. Nog, nog één klein vraagje. Ik hoorde je net zeggen: het zijn vier keer drie uur. Ja, klopt. Ja. En. Nou ben ik wel een wat, wat ouder, maar vier keer en dan maar drie uur achter elkaar dit soort stof op je af laten denderen, is dat niet wat lang? Zou acht, acht keer anderhalf uur ik, het opnameniveau op een bepaald moment van mensen, als het moeilijk is... Ja, daar heb je een belangrijk punt als je het op die manier zou zeggen. Maar de cursus, de inhoud van de cursus is niet alleen maar inhoud die op je afgedenderd wordt. Oké. Okay. Maar um, uh, je, je liet net ook het boekje zien. He, iedereen krijgt een, een, een handboek. Daar worden... Uh, ja. Uh... De, daar zit zeg maar een deel theorie in. Uh, daarnaast zit er nog een e-learning bij. En uh, in de cursus zelf, in de bijeenkomst zelf, richten we ons op informatieuitwisseling maar ook heel veel oefening. Dus uh, ter plekke gaan we met elkaar letterlijk aan de slag. De, de, rollen, okay. de rollenspellen in ja. deze. Nou ja, maar soms ook heel andersoortige oefeningen. Dus er is dus heel veel beweging, heel <coughs> veel afwisseling waardoor je niet alleen maar zit. Oké, okay, nou wij weten een heleboel. en Een aantal mensen gaan nog meer een heleboel leren gaan vast beginnen met lezen, Leon. Het boek ligt ervoor. Ja. Uh, ik heb er heel af in gebladen. Het is uh, best wel uh, stof, maar als je inderdaad uh, dit in behandeling gaat doen met, uh, met voorbeelden en zo, dan kom je daar wel beter uit. Uh, ik wens je heel veel uh, succes en ook plezier met de cursus. Zeker. Want dat dus, moet niet alleen maar... Uh, het is ook plezierig om te doen met elkaar. Okay. Zeker. Ja. Marjolein, bedankt. En wij zijn zeer benieuwd naar de nieuwe data voor de nieuwe cursus. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. You Draaier. Tegenover mij zit Erwin Hilbers en drie keer waar we het over gaan hebben, de vismaaltijd. 14 juni, de tweede vrijdag van de juni uh, is het weer vismaaltijd. We hopen natuurlijk ontzettend mooi weer, Erwin. Ja, absoluut. Um, ik las in de krant dat er wat verrassingen zijn, maar laten we bij het begin beginnen. Ja. Uh, ik zie een prachtige kaart voor je liggen. Dat klopt. Uh, de insteek en hoe we het gaan doen. Ja, nou. Eigenlijk uh, verandert er niet heel erg veel uh, aan, aan wat we alle andere jaren hebben gedaan. Uh, maar bovenop de kaart staat tiende editie Theo Hilbers Vismaaltijd. Dus dat uh, vond ik wel een reden om, uh, om eens te kijken: van wat, wat kunnen we nog meer gaan doen? En uh, ja, je zit uh, budgettechnisch gewoon uh, best krap. Um, dus dat is altijd wel een uitdaging. Het is uh, een, uh, een non-profit evenement. En alles wat er uh, uiteindelijk overblijft, dat werd dan gedoneerd aan, aan de mensen die hielpen. Um maar om dan toch nog wat te doen, ja, dan moet je op zoek naar sponsors. En op de kaart uh, staan er een aantal. Dus die, uh, die heb ik gevonden. Daar ben ik erg blij mee. Uh, bij het vijfde jubileum hebben we toen, uh, heb ik alle verkeersvrijwilligers uh, uitgenodigd om, om deel te nemen. En dit jaar ga ik uh, wat andere mensen uitnodigen. Ik zag twee groepen in de krant. Nou heb je niet goed gekeken, Ben. Nou, vertel. Ja. Ik zag Unicum. ja. ja. En uh, het, uh, het, ja, dat is een hele moeilijke naam, maar laten we het op 4 en 5 mei. Uh, nee, dat is niet 54 en mei. Dus nee. De Koningin twee, uh, de, de Koningindag Spelen? Nee, nee, nee. Er nou, zijn twijfels, ga, nou, dat gaat, zijn twee, ik, dat ik zijn ik twee verschillende. Uh, ik ga het je vertellen. Het ja. zijn uh, een aantal mensen van Unicum ja. die daar uh, werkzaam zijn, en het zijn een aantal mensen van Zandstroom en het zijn de mensen van het 4 mei comité kijk verschil tussen 4 mei en 5 mei is de een is de dode herdenking en de ander is de uh, stichting viering nationale veehouder stichting viering nationale veehouder ja. ja dat is ontzettend. nee, nee. Uh, dit uh, dit zijn mensen die ik uh, in een andere hoedanigheid uh, een keer heb ontmoet um, en dat heeft een diep indruk gemaakt bij de zandstroom en unicum en ik vind dat die mensen die verdienen het om uh, een keertje wat te krijgen Eigen, ik zou gewoon zeggen, in het beloond. zonnetje zitten want dan is ja. mooi weer. Ja, dat, dat, <laughs> sowieso, dat sowieso. En uh, ja, het 4 mei comité, dat is een, een, een comité wat uh, de ik elk jaar organiseert. En dat, uh, waar de mensen zich inzetten voor uh, ja, de samenleving. Ja. Ja, dat is heel belangloos. Dus dat, uh, dat vind, ik, uh, vind ik gewoon belangrijk om, uh, om die daar eens een keertje voor te belonen. Ik vind het toch wel aardig om eens te kijken uh, in de tiende editie uh, over jouw sponsors. Kof Vis, ja. de Wapen van Zandvoort, Café 4. Circus theater Zandvoort. Drank- en spijslokaal De Meester. Lunchroom Rabbel. Administratiekantoor Jansen Kooi. Hangjas Verhuur van de Bankjes. Beachclub Farout Out. En Erwin Heerbeel zelf. Uh, het doet mij goed dat er heel veel bedrijven op staan. Ja, en dat, uh, dat, is, uh, dat zeg je heel goed. Uh, ik vind het zelf altijd heel erg moeilijk. Want het is toch een, een, een, een vorm van bedelen. En daar ben ik heel slecht in. Ik, vind het, uh, ik doe het liever zelf. Dus ik ben heel blij dat ik uh, één simpele vraag en uh, vrij snel het, het hele korte ja... Is goed. Dat doen we. En dat, uh, dat is leuk. Uh, de, de, de, het grootste gedeelte doneert. En, en, en daar kan ik dus de mensen voor uitnodigen. En de andere verrassing die we in petto hadden. Is een, uh, is een nagerecht. Dus, uh, en dat, is dat, dat komt. Uh, nee. ja, ja goed. Maar ik denk. Voordat jij gaat vragen. En wat krijgen we dan? <lacht> dat zeg ik dus niet. Dat ga ik niet vertellen. Nee dat ga ik ook niet dat vragen. vragen. Dat, dat, ga je, dat ga je wel merken. En die, uh, dat wordt gedoneerd. Dat door, uh, door, uh, door mijn baas in uh, Karin die daar heel enthousiast zijn van, ja hoor, die is van club vooraan. Dat, dat klopt. Ja, ja. Nou, dan, dan ga ik daar maar even informeren. Ja. Nee, maar dat komt allemaal nee. goed. Uh, ja. Het blijft een, een, een organisatie van, van vele handen en uh, er moet natuurlijk gebakken worden, er moet ja. geserveerd worden, maar er moeten ook bankjes ingezet worden. Uh, hoe laat begin jij zo'n beetje met, uh, met zo'n klus? Ik uh, begin meestal uh, dat ik om, om half elf op de fiets stap en uh, kwart voor elf, elf uur uh, komt er heel aardige jongen van hangjas. Die, uh, die komt dan de, de, de tafels en de stoelen brengen. Dan ga ik het neerzetten. Ik begin liever wat vroeger, dat ik uiteindelijk uh, wat tijd heb om uh, me rustig voor te bereiden. En ja, zo rommel je een beetje de dag door. En dan, uh, dan komt dat altijd weer uh, op zijn pootjes. Die uh... maaltijd kost 14 euro. Ja. Uh, reserveren. Uh, reserveren de, vanaf vier personen. Vanaf vier personen is dat uh, wel handig. Kijk, het is, uh, er zijn 250 stoelen. En uh, als de alle kaarten verkocht zijn, ja, dan zitten we vol. Maar ik kan niet zeggen dat als jij met vijf man komt. En je komt uh, op het moment dat de meesten er al zitten. Dat je met z'n vijven bij elkaar zit. En dat is natuurlijk wel leuker. Maar als ik, ja. als ik uh, een groep heb van uh, een mannetje vijf, zes. Dan is het toch veel, veel slimmer om bij jou zes kaarten te kopen. En er gelijk erbij te vertellen van. waar uh, heb je een plekje voor. Uh, dat, is, dat is niet echt handig. Omdat ik ben natuurlijk ook aan het werk. Um, en op het moment dat ik thuis ben. Dan kom jij niet meer naar mijn huis toe om die kaarten te kopen. Dus je gaat nee, gewoon. Nee, in, in het ja ja, ja, ja, dat, dat kan. Tuurlijk. Um, ik uh, werd gisteren gebeld door uh, een van de vaste gasten, Klaas Koper. En die heeft een tafel ja. gereserveerd. Ja. En dat, uh, ja. Ja. Dus dat is wel raadzaam. Um, ik heb ook bij alle plekken waar de kaarten liggen, daar heb ik ook de notitie afgegeven. Jongens, luister, als er mensen zijn die vier of meer kaarten kopen, zeg dat er dan even bij. Geef me mijn telefoonnummer. En dan, uh, dan kunnen ze een tafel reserveren. Je roept net alle plekken waar de kaarten liggen. Hier ja. Moeten wij natuurlijk wel even de wereld in gooien. Ja, dus ja, ja, ja. Nou, dat, dat zijn ook eigenlijk de, de bekende plekken. Dat is uh, het Wapen van Zandvoort, dat is de VVV. Uh, dat is uiteraard de Bruna. want daar, uh, daar worden de meeste kaarten verkocht. Maar dat is ook bij uh, Kroonvis op de boulevard. Die, uh, die krijgt natuurlijk aardig wat uh, toeristen. En uh, een paar dagen vooraf, dan uh, heb je natuurlijk de grootste kans dat de mensen er op de dag zelf. Ook nog zijn. Dus die gaat daar ook uh, zijn. best doen. Ja, degene die uh, de, de, de vaste kern, zal ik maar zeggen, die, uh, die komt sowieso. En dan uh, degene die afwacht tot het mooie weer, die loopt natuurlijk wel enig risico, want ja. het gaat nu uh, wat breder de wereld in, heb ja, ik begrepen. Ja, dat klopt. Ik uh, ga wat, uh, wat meer uh, uh, nou, zeg maar even de regio, de regio in. in ja. Mm. Uh, en ja, ik snap aan de ene kant, snap ik dat men wacht van, ja, we kijken het even aan. Uh, we hebben allemaal een weer-appje op de telefoon en we weten op maandag wel of het vrijdag goed weer is, maar ja, dat kan dat ik je nu wel overigens geen garantie is. Nee, precies. Maar ik kan je nu vertellen dat op 14 juni, een zeker op het tijdstip dat iedereen aan tafel gaat zitten, is het echt is lekker. Het heel mooi weer. Ja. Maar dat hebben we nu euh, negen keer gehad, dus waarom de tiende keer niet? Oh, ik heb nog wel een donkere wolk over zien drijven. Ja, ja, ja. Zolang die alleen maar overdrijft is er ja, niet zo aan de hand. Dat he? klopt, dat, uh, dat hebben we één keer gehad. Um, maar dat, uh, die is inderdaad overgedreven en we hebben geen spatje gevoeld. In nee. ieder geval niet zolang de mensen nog uh, aan tafel zaten. Dus, uh... Ja, dan hadden we nog iets hè, want uh, jij had zelf al uh, naar mij gebeld. <laughs> ja. Ja. ja, vertel. Nou ja, we hebben het natuurlijk over het reserveren van de kaarten, of van de, van de, van de plaatsen. Uh, dus mijn telefoonnummer, dat is wel handig. En uh, ja, elk jaar uh, dan, uh, bied ik een fles wijn aan, aan degene die mij uh, als eerste gaat bellen. Oh, dat was um, ik. Ja, dat was jij. <laughs> en zo hebben we wel eens meer uh, iemand van de radio uh, met een beetje voorkennis gehad. <laughs> Dus niet meer in. Je hebt telefoonnummer. Uh, mijn telefoonnummer 06 28 29 27 94. Oh, dat is het Bijna. Goed, uh, hij of zij die dit gehoord hebt en uh, kaarten bij jou kan bestellen, ja. die kan nu bellen 06 28 29 27 94 en die krijgt op zijn tafel een keurig fles wijn aangeboden ja. door de Theo Hilbers uh, Comité. Ja, dat, dat klinkt Dat klinkt ja, dat wel heel erg logisch. Ja, ja. He? Ja, ja. Um, hoeveel kaarten zijn er al verkocht, denk je? Dat, dat weet ik niet. Oh, je bent er niet geweest? Dat weet ik niet. Nee, ik, ik heb ze afgegeven en uh, kijk, het is, uh, het is verschillend. Het is natuurlijk ook afhankelijk. Kijk, als we nu naar buiten gaan, dan uh, denkt niemand met dit weer van joh, ik ga lekker een kaars voor een openluchtmaaltijd, maar als morgen het zonnetje zou schijnen, dan, uh, dan verandert dat weer helemaal. Wat ik wel uh, erbij heb gezet, ook in het stukje in de krant, uh, dat ik het uh, als moederdagtip tip aangeven. Dat zag ik hier. Ja. En uh, waarom doe ik dat? Omdat uh, dit jaar is de tiende keer dat ik mijn moeder en mijn schoonmoeder de eerste twee kaarten geef en als moederdag cadeautje. Een mooie aanzet voor, ja. uh, uh, voor de Theo Hilbers vismaaltijd. Uh, ik kan je al garanderen dat de club van zes komt zeker. Ja, ja zeker. Dus niks over kijken over weer over uh, een paar weken. Nee. En ik hoop dat vele dus dit ook doen. Want ik vermoed dat de regio wel kaarten gelijk gaat bestellen. Ja. Op eens op, hè? Ja, op eens op. Ja. En uh, ja, daar heb ik het met Jaap nog wel eens over gehad. Hoeveel gaan we doen? Ik zeg, nou, als we 250 dan, dan zitten we op een mooi aantal. Ook goed toen, bakken. Ja, en toen zegt hij van ja, we, als je wil, dan doen we twee keer zoveel. Nou ja, dan, dan zit je wel met een klein logistiek probleempje. Want elke vis wordt vers gebakken. Dan kan je twee van die bakken overigens neerzetten. Maar je moet ook weer extra mensen en dus weet je, het is een, een, een wat mij betreft een zeer succesvol evenement. Zeker. En dan moet je niet teveel aan gaan veranderen. Nee. En als mensen nou graag willen komen, ja, dan moeten ze gewoon zorgen dat ze zo snel mogelijk een kaart gaan dat krijgen. Dat lijkt me heel belangrijk. Ja, hè? Erwin, uh, dank voor de uitleg. En nogmaals, kaarten kunt u bestellen bij Erwin Hilbers. En als je dat nu gelijk doet op 06 28 29 27 94, dan staat er een mooie fles wijn. Ja, maar ik corrigeer je toch heel eventjes bent, want je zegt nu een kaart reserveren. Uh, ik reserveer geen kaarten. Sorry, de kaart, kaart koopt. De kaarten moeten gewoon op de bekende plekken worden gehaald. Daar moeten ze worden gekocht. En mij kunnen ze bellen om het avond te reserveren. Is goed. Dankjewel. Graag gedaan. You turn my night into days Lead me mysterious ways You made me feel like a new man It's like I'm born once again mm, It's you I know it's you You cause desire and pain Tangle me up in your chain You make me the slave of your love But it feels like heaven above mm -hmm. It's you Forever you And it's You got me rocking and reading You got me begging and stealing oh, For your sweet love And it's a real good feeling You got me rocking and reading You got me begging and stealing For oh, your sweet love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 Door al negens met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht staat een pizzeria in brand. Volgens RTV Utrecht was er in de zaak op de hoek van de Nobelstraat een explosie... en sloegen toen de vlammen uit het pand. Volgens de brandweer is het een vestiging van... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van...